3 uur. Het NOS-journaal. Joris President Obama heeft bevestigd dat de Amerikaanse ambassadeur en drie diplomaten in Libië zijn gedood bij een aanslag. Obama heeft de veiligheidsmaatregelen bij diplomatieke gebouwen van de VS in het buitenland aangescherpt. De Amerikaanse diplomaten kwamen om het leven bij een raketaanval op hun auto in de stad Benghazi. De vicepremier van Libië noemt de aanslag een laffe daad. Gisteren werd de Amerikaanse ambassade in de Egyptische hoofdstad Cairo aangevallen. Naar aanleiding van het bericht dat een Israëlische cineast in Californië een film maakt waarin de profeet Mohammed belachelijk wordt gemaakt. De woede daarover zou ook de achtergrond zijn van de aanval in de Libische stad Benghazi. In Pakistan zijn bij twee fabrieksbranden meer dan 300 mensen om het leven gekomen. De grootste brand was in een kledingfabriek in Karachi.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 Bij het drama in het Gelderse dorpje kwamen een rechercheur van de politie... en een man en vrouw uit Millingen aan de Rijn om het leven. De slachtoffers waren betrokken bij illegale hennepteelt. De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen... blijft tot nu toe iets achter in vergelijking met twee jaar geleden. Om twee uur vanmiddag had 27 van de kiesgerechtigden gestemd. In 2010 was dat nog 29 Bij een aantal stembureaus wordt een nieuw stembiljet getest. Bedoeld voor blinde, slechtziende en laaggeletterden. Ze kunnen met de formulieren zelfstandig hun stem uitbrengen. Er zijn drie verschillende ontwerpen voor het nieuwe stembiljet. Op die voor lage letteren staan foto's van alle kandidaten. De Britse premier Cameron heeft excuses aangeboden... voor de ramp in het Hillsborough-stadion. Er kwamen in 1989 bij de halve finale om de Britse beker... tussen Liverpool en Nottingham Forest 96 voetbalfans om het leven. De nabestaanden hebben jarenlang campagne gevoerd... voor een nieuw onderzoek. In een eerste onderzoek ging de Zwarte Piet naar de Liverpool-fans. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat politie en hulpdiensten ernstige fouten hebben gemaakt. De politie liet veel te veel mensen toe in het stadion en hulpverleners deden te weinig om mensen te behandelen. De nabestaanden beraden zich nu op stappen om de verantwoordelijke alsnog voor de rechter te krijgen.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 Na een ernstig ongeluk zijn daar opruimwerkzaamheden. Tussen Zevenaar en per broek staat 7 kilometer file. Het verkeer kan omrijden via de N325, de A15 en de A50. Er staan daardoor ook file op de A348 richting Arnhem. Voor per broek 2 kilometer. Je spaarrekening geniet mee van een lekker broodje kaas. ABN AMRO introduceert namelijk pinsparen.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 Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Karl-Johan de Zwart. Goedemiddag, ongeveer 27% van de stemgerechten heeft zijn stem uitgebracht... en dat is ietsje minder ten opzichte van 2010. Welkom bij de stemming van Nederland. Nou, De campagne zit erop, alleen op Twitter worden nog wat stemmers gelokt... en hier en daar wordt nog een flyertje in de handen gedrukt. Mijn gasten zijn debatexpert Roderick van Grieken... en campagnestratege Bart Jochems... die alvast hun licht laten schijnen en terugblikken op deze campagne. Welkom, heren. We beginnen bij jou, Bart, want jou viel vooral op... dat die politici steeds weer alles doen in campagnetijd, storend... Ja, ik vind het storend. Ik zat eigenlijk te wachten... op het moment dat ze worden uitgenodigd om van een duikplank te springen... of dat het publiek een stemkastje krijgt... dat tijdens een debat er al gestemd mag worden... Ja. over de debattechnieken van iemand. En ik, ik vind dat we wel op de grens zijn. Waarom eigenlijk? Want het is toch alleen maar... nou ja, dan ja, wordt iedereen erbij betrokken. Ik snap dat iedereen erbij betrokken moet worden... maar het gaat wel om politiek. Het is geen showbiz-quiz. Het, het gaat om de toekomst van het land. Het is toch iets wat je serieus moet neerzetten. Ja. En die, die lijsttrekkers hebben daar ook belang bij. Laten zien... Wat wat hun programma is, wat het ja, inhouden is... en ja. met hoeveel overtuiging ze dat kunnen brengen. En springen van een uh, plank hoort daar niet bij, volgens mij. Nou hebben wij op heel wat plekken politici... in uh, lastige en ongemakkelijke situaties gezien. Daar hebben we een compilatie van gemaakt... en die begint bij het loflied op Diederik Samson bij De Wereld Draait Door. Het zou een tweestrijd worden... met emil. In elke peiling, zij aan zij... We hebben in in nog een maar, maar, toch indruk in dat we een steun naartoe ja, verlaten. Okay. Maar dit zijn gewoon. Een, de... nog... een hele goede middag. Ik ben Geert Wilders, lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid. en. je ja, we nou, is, is, is gewoon gezond. een bureaucratische ja, maatregel, ja, meneer Rutte. Zonder jou als deze strijd al lang gestreden. Zonder jou. Ik heb geen ondergrens. Vijf? Nee, ik ben zo gemotiveerd om door te gaan. Vier? Nee. Drie? Ja, als hij zo doortelt, dan komt hij op enig moment in zicht, natuurlijk, hè? bij nul. Maar dat gaat niet gebeuren. Hallo, ja, goedendag. Hallo meneer Rutte. Peter ontdekt <laughs> nieuwe kanten van onze politici. Nou, dit is de keuken. Heb je nog aan de implantaten gedacht of zo? Nee, ah, daar ben ik niet. Nee, dit is het. Het wordt waarschijnlijk alleen nog een Dat is <laughs> ja, scharrels, dus, uh, maar geen vaste relatie. Nee. Ik heb eerst een verkiezing. Ja. ja, maar de eerste gevoerd, dus het hoeft niet meer in het verkiezingsprogramma. Nou, maar ik Voor opstand meer rechercheurs. Als u ja, deze mensen echt... in uw filmpjes tevreden wilt stellen. Dan ik de de de het Ja, Bart, verlagen politici zich? Ja, ik hou erg van een grap en de grollen hoor, begrijp me goed. Maar eh, nogmaals, ik vind het serieus. Um, uh, en, en, en ze moeten de kans krijgen om hun programma neer te zetten. En ze verlagen zich in die zin dat... Uh, ja, de, als je het grof zegt, uh, dan komt een journalist... en die heeft een microfoon in de hand en die houdt een hoepel op. En die steekt die hoepel in de fik en die uh, politicus die springt er maar doorheen. En ik denk dan, ja, waarom eigenlijk? Waarom neem je de regie niet wat meer? En waarom durf je niet ook af en toe gewoon nee te zeggen. Ja. Het zit een beetje ook in, van Gieken, ja. het zit, uh, een beetje in onze volksaard. Want ik, ook, ik heb hier lang over zitten nadenken... hoe komt dat nou, dat wij dat doen in ons land? En dat, dat zit echt een beetje in de volksaard. Hè. In andere landen vinden we het mooi en prachtig... als een politicus met een, met een, een cordon aan wagens... met veel regards wordt binnengehaald. Wij vinden het het om onze premier op de fiets... met zijn broodrommeltje achterop... Lekker gewoon. Ja, doe maar normaal, dan doe, doe je al gek genoeg. En dat is in vele opzichten is dat prachtig. Maar daar zit, en daar ben ik helemaal eens met Bart, ben een grens aan. Want een, een, ja, Mark Rutte, om die als voorbeeld te nemen, is wel onze premier. Ja. En het is niet goed. Maar jullie zitten nu ook een beetje zuur te doen. Want als ze bij, uh, ik zeg maar, wat boulevard gaan zitten... Uh, jullie zeggen nu eigenlijk ook, doe gewoon je werk... en, en, en, nou, en ik, laat ik, je niet in met allerlei ja, randverschijnselen. Nou, ik vind in zekere zin, en dat kan je... Uh, ik had het net over Mark Rutte, dan ook hem aanrekenen... dat hij daar zelf ook wel aan meedoet door dat soort dingen te doen. Mark Rutte staat ook onbekend dat hij heel snel... Ja. bij mensen je en jij zegt, en dan zeg je, noem mij ook maar Mark. En dat, dat zit allemaal in die volksaard van doe maar normaal. Ja. Maar dat moet je niet willen. Hij is premier, en hoe je het ook wendt of kent... Nou, maar waarom doet, niet? Een goed argument, waarom niet? Even los van dat je het niet mooi vindt. of dat je het Nou, simpel. Het ja, is, is, is, is, is, is niet zo moeilijk. Kijk, eh, deze heren en eh, een paar dames proberen eh, in, in de kamer te komen. Proberen dit land te besturen. Eh, daar kiezen we ze op. Ja, en als je daar zoveel mogelijk en, en, mensen mee bereikt, dan is dat toch goed? Prima, maar dan interesseert het mij echt niet... of eh, iemand een eh, bouvier eh, thuis heeft de keukentafel afneemt... of eh, buiten gewoon goed kan goochelen. Ja. Dat vind ik allemaal totaal irrelevant. Ik kies die meneer of die mevrouw... Omdat dat ik er vertrouwen in heb dat hij of zij iets goed doet voor het land. En verder hoeven we hem eigenlijk niet echt te leren kennen. Dat is niet de belangrijkste. Nee, je kunt wel... Kijk, je moet wel weten, en in die zin is het wel relevant... en daarom is die grens wat vaag... in hoeverre iemand met passie en met geloof achter zijn boodschap staat. En daar laat je wel iets van je karakter zien. Maar met hoeveel metressies die heeft... en dat soort vrolijkheid met onbeschaafde en brutale vragen... ik vind dat allemaal een beetje raar. Nou, dat zie ik wel iets anders. Want ik vind wel dat je bij een politicus dingen mag weten over zijn privéleven, omdat het dat zegt over de persoon. Het gaat mij puur over hoe je iemand behandelt. Ik vind, je kan een beetje een vergelijking maken met een politieman die is ook uit hoofden van zijn functie... moet je die anders behandelen dan ieder anders. Hè? Die, die moet je ook niet met oma Gent aanspreken... en schouderklopjes geven, mm -hmm. dat doet hij zelf ook niet. Je vindt dat ze niet met re respect genoeg geïnterviewd nou, omdat worden? Dat, eigenlijk. Omdat het bij de functie niet past. En dat vind ik bij een politicus ook in zekere zin ja. gelden. Daar moet enige afstand zijn. Want het is nu eenmaal die beslist over miljarden... die pijnlijke beslissingen neemt, moeilijke beslissingen neemt... die de politiek leider van ja. een land is. En net als met de koningin, hoewel dat dan weer een andere categorie is... moet je dat ook in aanspreekvorm... Uh, moet dat onderscheid er wel zijn? Ja, toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken... Uh, onttrekken dat het andere jaren misschien nog wel erger was. Hè? Uh, ik herinner me nog Balkenende op de fiets bij de Wereldraai Door. Cohen in de Polonaise bij Meernagose. Dat hebben we ja. allemaal dit jaar niet gezien. Nou, je had wel varianten uh, daar weer op. Wat inderdaad? was het dieptepunt? Uh, nou, ik vond zelf het punt, de, de, wat ik althans gezien heb... en ik, ik heb veel gezien, maar zeker niet alles... Uh, was, was de manier waarop Peter R. de Vries uh, uh, ook in dit geval Rutte dan weer ondervroeg. Uh, dat, dat, is, dat heeft niks meer te maken met het, het kritisch benaderen mm. van een politicus. En dat moet je doen, dat moet je ook heel scherp doen... Uh, maar het moet wel met, met enige egaars en een beetje netjes gebeuren. En hier was iemand echt bezig, ook niet geïnteresseerd in het antwoord, iemand te schofferen. En dat, dat moet je gewoon niet willen. Nee, Jouw viel verder op dat de media zich steeds uh, vaker bemoeien hè, met de campagne, of politiek inhoudelijk zelfs worden. Ja, nou ja dat, dat, dat, dat kennen we wel uit het verleden. Kranten hebben daar natuurlijk al wel een, een, een, een rijke historie. Daar ja. vind ik het ook niet zo erg. Vond, we noemen een Telegraaf. Een Telegraaf en een Volkskrant. Ik vond het zelf van vandaag heb ik, vond ik weer prachtig om in de Volkskrant te lezen. Op één pagina, twee koppen. Eén kop in de Volkskrant die zegt... De Telegraaf helpt rechts een handje. Met een heel artikel hoe de Telegraaf campagne heeft gevoerd voor Rutte. Ja. En dan daarnaast een kop. Samson 2.0 was beter premier dan Rutte. Kortom, dat is dan wel een artikel wat helemaal de andere kant op gaat. En je kan ook wel, de Volkskrant het wellicht wat subtieler gedaan heeft... die hebben toch ook wel duidelijk hun politieke kleur laten weten. Ja. Ik vind dat voor kranten niet zo erg. Maar ik vind dat we wel eens moeten nadenken... Een omroep te varen, die geweldige timeslots hebben... Um, in de avondprogrammering, de wereld draait door, de wereld draait door ja. Paul en Witteman, ja. maar daarin wel een hele duidelijke politieke keuze. Maar wat kuur, maakt het uit of een krant dat doet of dat een televisieprogramma dat doet? Nou, omdat je bij een, een krant daar abonneer je je op en dan maak je echt een hele duidelijke keuze. Dat ja. wil ik lezen. Als je s'avonds tv kijkt en je houdt van een leuk discussieprogramma... dan kom je bij de varen in dit uh, geval terecht. Die hebben, uh, ik vind het geweldige programma's normaal gesproken. Maar ja, ik wil je toch even onderbreken want we leven toch in een tijd... waarin verwacht wordt dat we uh, hebben het stelsel zoals we dat hebben... met alle verschillende omroepen met verschillende kleuren... die moeten zich profileren. Ja. Dus ja, nou ja, goed, dan kom je uit bij een politieke partij. Ja, nou, en, en, als Volkskrant, de, als de wereld draait door. Nou, de, de, de vraag één is of, of je dat moet willen, dat, dat, die, dat ze binnen bestel dat doen. Maar dat is inderdaad een politieke keuze geweest, dus Allah. Maar als je dan één omroep hebt die op twee van dit soort dominante slots... Um, toch wel heel duidelijk hun kleur laten kennen... Ja, dan is er, wordt die kant van de medaille dan het wordt meest de wel heel erg groot. Ja. Nu ben ik het niet met Bart. jou eens. Want ik vind dat uh, die kranten ook beter hun best zouden moeten doen. In die zin dat je gewoon feiten van de meningen uh, scheidt. Uh, en ik weet dat dat moeilijk is. Uh, allemaal tot je dienst. Alleen uh, alles loopt nu door elkaar heen. Uh, kijk eens naar de gemiddelde krant tegenwoordig. De, de centen worden gestopt in uh, nog een meninkje, nog een columnist, nog een columnist. En op het moment dat je naar nieuws op zoek bent. of naar uh, een resultaat van onderzoeksjournalistiek. noem maar eens een dwars... Dan, kijk je, dan, dan zie je het allemaal ja. veel minder. Het zit allemaal in de mening in plaats van in de feiten. Moet dat in, andere, in volgende campagnes dan anders worden aangepakt? Nou ja, dat is natuurlijk meer, uh, meer iets uh, voor de hoofdredacties van die kranten... hoe ze dat gaan aanpakken. Uh, maar ik, ik vind het wat, wat vreemd op het moment... dat ik niet meer kan onderscheiden uh, waar zo'n krant staat. En soms kan ik het wel onderscheiden. En soms hmm. vermoed, ik, vermoed ik een kleur. Ja. Maak dat helder in je krant? Uh, of, uh, of zeg nou, ja. dat je objectief bent en, en scheidt de feiten van de meningen... Oké, okay, we praten zo verder met debat-expert Roderick van Grieken... en campagne Bart Jochens. Vandaag wordt er dus niet meer campagne gevoerd... maar geflyerd wordt er nog wel. Verslaggever Joris Kreugel is vandaag mee met de SP... en staat met Koelmans bij de roltrappen op het Centraal Station in Utrecht. Ja, er gaan uh, twee dozen per ochtend doorheen dus. Hoeveel uh, flyers deel je nou uit zo gemiddeld op een ochtend? Op een ochtend 3000 en dan in de avondspits uh, ja, nog eens twee, twee, 3000. Ik ben natuurlijk een hart en nier een SP'er... maar heb jij soms ook wel eens even een momentje, zoals een heleboel mensen... dat je toch een beetje twijfelt? Nee, eigenlijk niet. Ja, het zit toch echt wel gewoon diep. Heb je dat al van jongs af aan? maar mijn achttiende ging ik met erin in verdiepen. Het werd SP en toen ben ik lid geworden. Nou, en dan zit je er inmiddels zo, uh, zo in. Als Emiel op televisie iets uh, stom zegt, dan, uh, dan voel je dat ook gewoon. Dan gaat het echt even... Dan denk ik, oh, gadverdam, waarom zegt hij dat nou? Juist. Spreek je hem ook tijdens de campagne? Nou, ik heb een half jaar stage gelopen in de Tweede Kamer. Ja. Bij Renske Leijter, de nummer twee van de lijst. Uh, Is ook leuk? Hij is ontzettend aardig, heel grappig en ja, een hele lieve man. Heel geïnteresseerd ook. Idol geworden. Ja. Maar zou jij daar ook willen staan? Ja, ik vind een uh, interview voor Radio 1 al spannend. Laat staan voor uh, miljoenen kijkers. Nee, nee sorry. Gof. Niet aan mij besteed. SP meneer. En een opstekende duim, ook al goed. Goedendag. Hallo, mag jij woensdag stemmen? Uh, ik mag stemmen, maar ik ben totaal niet op de hoogte. Uh, wat wel. vind je belangrijk? Um... Ik zou het echt niet weten. Ik... Waar ben jij geweest in de afgelopen weken? Ik denk dat u uh, beter naar iemand anders kunt gaan voor een paar vragen, want bij mij kom je niet ver. Woensdag kan je wel stemmen en ga je stemmen? Maar ja, dat sowieso wel. In deze dagen ga ik even kijken op internet. Maar wat is voor jou belangrijk? Maar misschien uh, kun jij wat zeggen. Goede zorg, heel belangrijk. Betaalbare zorg. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen werk hebben, dat jongeren werk hebben. Ja, dat klinkt voor mij goed, ja. Kind. Maar ik denk dat er veel jongeren zijn die er, eigenlijk, die er wel iets van meekrijgen, maar die toch niet... Zo ver gaan om zich erin te gaan verdiepen en echt te gaan stemmen. Te veel nog met zichzelf bezig. Ja, nee. Dat ben jij ook. Ja. Nou, denk er goed over na. Ja. En dan toch een klein beetje het liefst op uh, Roemer. Hè? Je weet wel wie het is. hè? Ja, ja, ik heb hem wel eens gezien. Weet je zijn voornaam? Nee. Nee? Ja, hij heet Emiel, hè? Emiel Roem. Dat ga ik niet meer vergeten dan. Werk ze. Succes. Dank je. Leuk, hè? Ja, dat was wel leuk. En ik denk hij... serieus dat we hem nou hebben overgehaald, dat hij gaat stemmen. We staan nu bijna hier uh, een kleine twee uur. Het is kwart voor negen in de ochtend. Ja, en dat al ja, wekenlang uh, is, het, is, het, uh, is het zo. Maar je leeft in een roes. Zeven is... dagen in de week. Ja hoor, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En dat is het fijne aan campagnevoeren. Je kunt helemaal gewoon campagnevoeren tot je erbij neervalt. En dan mag je uitrusten. En dan ga ik op vakantie uh, zondag. Dus, uh... Ja, want je geeft een heel klein beetje licht. Ja. Maar wel leuk om te doen. Ja, absoluut. Je doet het echt voor, voor een beter Nederland. En je wordt er moe van, maar het geeft ook tegelijkertijd heel veel energie. Campagne voeren met de SP op het Centraal Station in Utrecht. Aan tafel debattexpert Roderick van Grieken en campagne Bart Jochems. Um, ja, Bart, uh, we hebben politici gehad uh, op plekken waar we ze liever niet zien. Gekleurde media is ook behandeld. Uh, jij verbaasde je ook nog over de thema's van de debatten. Laten we even luisteren. Goedenavond, van harte welkom. We zijn hier in de aula Uit, van Welkom bij het laatste grote lijsttrekkersdebat voor de verkiezingen van morgen. Hier, hier vanuit... is uw debatleider van vanavond, Frits Westen. We gaan het eerste thema en dat is Europa. Europa. Europa. We gaan het hebben over de zorg. De zorg. Hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar? De aanpak van de crisis. De crisis. De economische crisis treft ook Nederland hard. Ja, Europa, zorgcrisis U hoorde het rekening doorschuiven of niet. We hebben het allemaal gehoord tot in den treuren. Uh, welke thema's heb jij gemist? Nogal wat. Nogal wat, de oudere zorg is er een beetje aan te pas gekomen. Milieu hebben we niet zo over gehoord waar we helemaal niet... Helemaal Milieu is met. helemaal weg, hè? Precies. Ja. Waar we ook helemaal niet meer naar kijken, kennelijk... misschien in het teken van de tijd, is het buitenland. Defensie, onze veiligheid en dergelijke. Niet gehoord, helemaal niet, op geen enkele manier. En we hebben dus gezegd op een gegeven moment... ja, hebben we nou misschien een beetje te veel debatten... want we raken wat verveeld en zo. Maar ik denk ja. dat dat ook lag aan het feit dat we het maar over drie thema's hadden... en dat we dus op een gegeven moment die cassetten bandjes van al die politici hoorden, die iedere keer diezelfde boodschappen... aan het afdraaien waren. Rewind en dan komt hij weer. Ja. En daar raak je een beetje verveeld, verveeld van. Terwijl als je die andere thema's nou ook eens bij de kop had gepakt... dan was het misschien wat minder. Ja, Roderick uh, van Grieken, als debatexpert... het aantal debatten was het probleem niet, maar wel uh, de variëteit... aan thema's en onderwerpen. Nou, ik denk en en. Ik vond ook dat het te veel debatten waren. Ja? Als je in drie weken tijd acht debatten doet, daar wordt niemand gelukkig van. Um, maar waarom waarom we... doen we het dan eigenlijk allemaal? Bang om, uh, om de boot te missen? Nou, als ja, ja, mijn analyse erachter is, is dat er geen regie is op die campagnes. Nee, want je kunt en natuurlijk dat... zeggen, als er nou zes debatten geweest zijn... Uh, dat de omroep of de krant die debat nummer zeven heeft... Uh, zegt van, nou, misschien moeten wij het maar niet meer doen. Maar dat is dan... Dat is nee, maar niet, die, die omroep moet ik nog tegenkomen. <laughs> ja. Want je weet als je een debat organiseert, al is het de dertigste... dat je toch veel kijkcijfers hebt. En misschien ja. dat die mensen allemaal boos aan het eind van de uitzending zeggen... het was een waardeloos debat, maar ze hebben wel mooi naar je gekeken. En dat, dat is een van de dingen waar ik vind dat we die moeten gaan oplossen... is dat er moet meer regie op die campagnes komen... Uh, do, wie wie moet zegt, dat doen dan? Nou, dat zou, in andere landen ligt bijvoorbeeld de regie... veel meer bij de politieke partijen zelf. Die zelf van tevoren is ook makkelijker, want dan zijn er minder. Maar ja, die denken net als die omroepen... Uh, we kunnen niet zomaar uh, een keertje niet gaan. Nee, ook maar als als je nou, stel dat je nou... Uh, um, uh, ruim voordat er sprake is van een campagne rond de tafel gaat zitten en gaat zeggen... Joh, wat is nou reëel aan het aantal debatten wat we nodig hebben? Ik denk dat het ongeveer drie of vier is per campagne. Dan heb je het echt wel gehad. En, en beslis dat nou nog voordat die campagne in zicht is... en zonder dat er ook de druk op zit van een partij die zegt... Oh, maar wacht, we hebben nu belang bij tien debatten en dan ja. ik heb ik maar belang bij één debat. Organiseer dat goed. En, uh, en wat je dan vervolgens moet doen, en dat was nu ook het probleem, is dat je uh, ieder debat al die, thema's weer langs, al die drie thema's langs gaat. Dat je dus steeds weer diezelfde riedel krijgt. Dus je zou veel beter kunnen zeggen: we doen vier debatten. En per debat is er gewoon één thema centraal. Dus we hebben het één keer over het buitenland. We hebben het één keer over de economie. En we hebben het één keer over de zorg. Ik noem maar wat. Ik, ik zou het anders doen. Ik zou het echt Bart. anders doen. Um, um, het lijkt er een beetje op. Ik weet dat het genuanceerder ligt, Roderick. Maar dat je dan uh, de, de campagne in handen legt van de politieke partijen... die bepalen wat er gebeurt. Ik zou het aan de andere kant zoeken. Ik zou het aan de kant van de media zoeken. We hebben veel te veel omroepen in Nederland... Uh, die allemaal een debatje en een formatje willen. Op radio, tv, internet, noem het allemaal maar op. En je zou je kunnen voorstellen... ik weet dat het uh, misschien ver vooruitkijken is... maar dat die media dus onderling afspraken maken... van uh, hoeveel, uh, hoe, hoe hoog is de frequentie... wie doet het wanneer en hoe. Ja, nou zie uh, daar maar eens uit te komen. Ja, dat snap ik. In het medialandschap. Om, maar ik vind, de, de politieke partijen kunnen altijd zeggen... ik doe niet mee. Maar om ze helemaal te laten bepalen hoe het uh, speelveld in elkaar steekt... dat vind ik een stap te ver gaan. Ja, het is toch ook wel merkwaardig dat we na zoveel debatten... acht waren het er, met steeds diezelfde riedels... Uh, nog zoveel zwevers hebben. Dus uh, blijkbaar... Het heeft ook niet gewerkt? Nee, het heeft ook niet gewerkt, maar dat heeft denk ik ook een beetje te maken met het feit um, uh, van hoe we die debatten hebben opgezet. Het gaat allemaal over televisie. Dus dat is makkelijk. Je, ja. je bereikt veel mensen. Maar iedere keer moeten er tenminste acht fractieleiders of lijsttrekkers aan het woord komen. Die allemaal dus 1 minuut 30 hebben. En vervolgens gaat iedereen denken, uh, wie kan er nou het beste debatteren? Ja. En, en een heleboel kijkers blijven achter met de idee, ben ik nou iets opgeschoten? Ik zal dus toch het verkiezingsprogramma helemaal moeten gaan lezen. Nou, dat ja. doen nog vrij veel mensen, dat gelukkig. Uh, maar schieten ze er nou iets mee op? En die vraag is toch wel cruciaal. Ik. Ja. Ja, en, de en, de de tema... en dat zit bijvoorbeeld mijn tweede dingen aan, dat het zoveel partijen zijn... Ja. Dat vaak die opzet van die debatten volstrekt onduidelijk is. Daar wordt, er wordt een, een thema op tafel geslingerd. Van nou, we gaan het nu even acht minuten ja, hebben over de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Succes ermee. Ja. En dat, ja, dat per dat leert de kiezer er niks van. Ja, ander punt waar kritiek op is, en dat ik even met jullie wil behandelen, dat zijn de peilingen: onduidelijke peilingen, tweede schermpeilingen. Um, nou ja, bijvoorbeeld Nipo, één vandaag, en natuurlijk Maurice de Hond. Vorige week zagen we dat, uh, hoe, hoeveel de PvdA nog achter stond op de SP. Vergeten peilingen. 30 zetels in de Kamer. We zien dat de VVD 3 zetels is gestegen. Nu verder omhoog naar 35. De campagne begon drie vier weken geleden toen stond de Socialistische Partij... in de meeste peilingen boven. Ja. We zien de Partij van de Arbeid die 7 zetels gestegen naar 25. Ik smeek u, stop de peilingen. Gisteren was het... 35, 35. En nu? 36, 36. Partij van de Arbeid en VVD in deze peiling op gelijke hoogte. Ja, Roderick, uh, peilingen net als de debatten, te veel... Ja, het zijn er in ieder geval veel. Maar ook daar vind ik dat er ook wat meer regie op zou moeten komen. Op A, dat er peilingen zijn, dat is onvermijdelijk. Dat zou ik ook niet willen afschaffen. Maar ik denk dat je wel een duidelijke protocol moet hebben... hoe die peilingen dan geduid mogen worden. Want dat... wat is dan het gevaar? Nou, ik vind tot nu dat er twee dingen gebeuren. Allereerst hadden we nu de, de, de, voor het eerst het tweede scherm... of bij RTL ja. noemen ze dat de thuistribune. Die dan na afloop van een debat heel groots... een resultaat van een peiling presenteren. Maar die... Peiling is helemaal niet representatief. Het is puur een peiling onder mensen die naast het debat ook op internet hebben zitten kijken... En daar bezitten de stemmen. Ja. Nou, dat is maar een bepaald deel van de bevolking die dat doet. Waarvan je ook nog kan voorspellen... in welke politieke <laughs> kleur of in welke hoek die ongeveer zullen zitten. Mensen die dol zijn op gadgets. En het, en het effect van die peiling is gigantisch. Bij het eerste debat, het premieresdebat, kwam, kwam Diederik Samson er met meer dan 50% van de stemmen uit. Nou, iedereen was erover eens dat hij het heel goed deed in dat debat. Mm -hmm. Maar deze uitslag was wel echt gigantisch. En had ja. ook een enorm effect. Kortom, ik, ik vind dat peilingen zijn onvermijdelijk Hebben ook wel een functie. Maar er moet wel... wel meer meer structuur komen, en regie op wat een goede peiling is en hoe je dat mag brengen. Ja, Bart, de andere kant van die peilingen, is en daar hoor je bijna niemand over, is de invloed die het heeft op de politici. Dat heeft het. En de politici maken zich daar ook schuldig aan. Ze roepen natuurlijk altijd zijn dagkoersen enzovoorts. Maar iedereen neemt dat weer met een korrel zout. Maar ik zou die peilingen. En dat doen de trouwens de pijlers zelf ook. Die representativiteit is een punt. Maar ik zou die peilingen in het algemeen niet met een korrel. Maar met een hele zak zout nemen. Want iedere keer weer zie je dat er wordt gepeild. En dat de uiteindelijke uitslag eh, gemiddeld 16 zetels ernaast zit. Nou, dat is nogal wat. Ik ja. uh, bedoel, uh, als we het nu hebben over een nek-aan-nek nek race. Uh, P van de AV, uh, VVD dan kunnen dat straks best acht zetels verschil zijn. Dat is misschien wat overdreven nu, maar dat kan best. En intussen hebben die peilingen hun invloed gehad op allerlei kiezers... die strategisch of niet gaan zitten kiezen. Dus we leggen daar wel heel veel nadruk op. Dat doen media dus ook, want die vinden dat prachtig. Want dat is het mooie scorebord. nek aan nek, horse race, wie heeft er gewonnen? Wie, uh, wie, uh, wie heeft de beste, beste punten? Enzovoorts. Ja. En daarmee krijg je een verplatting van het geheel... die ik wel snap, maar die ik niet... Uh, zou willen steunen. Oké, okay, goed. Nou, we hebben uh, volop geklaagd dit half uur... over ja. peilingen, over debatten, over de politici. Klagen kon nu ook uh, de oogst van een rondje bellen... met Ferry de Groot. Politieke nood, wel Ferry de Groot. Hallo. Hey, dit is de Groot. Dag meneer de Groot. Hallo. Ja. Wat wil u kwijt? Het kwartje van KOK is gelanceerd... als tijdelijke maatregel... Ja. En we betalen nu al sinds 1994 nog steeds dat kwartje van kok. Maar ze zeggen dat het tijdelijk is. Ja, dat is 100 jaar, dat is ook tijdelijk. Dit is uh, Hans de Laan. Allereerst wil ik de heer de groot dank zeggen... door de manier waarop hij het Nederlandse volk... in deze moeilijke verkiezingstijd heeft begeleid. Amen. Het tweede is uh, dat ik, ik en velen met mij... Ja. Uh, die jammer vinden dat je niet gewoon op je 65 kunt zeggen: Ik wil doorwerken. Ja, maar dat kan wel, man. Aan. Dat doe ik toch Uit, ook? Doe ik. Ja, ik ook. Ja, hoe dan? Dat kan het toch? Ja, maar ik krijg wel mijn pensioen en dat hoef ik niet. Oh, nee, maar dat vind ik wel lekker. Uh, dit is uh, meneer De Groot. Met mevrouw Van Renen. Mevrouw Van Renen. Mijn portemonnee was gerold. Ja. En daar heb ik uh, een nieuw uh, identiteitskaart aan moeten vragen. Daar moest ik 40 euro voor betalen. En hou je vast, 16,50 boete. Laten we zo zeggen, u wordt beboet omdat u zich in elkaar hebt laten slaan. Goedemiddag, dit is meneer De Groot met de politieke nood. Goedemiddag, u spreekt met Pascal van der Hoeven. Wat ik graag even wou zeggen, is... Um, zes jaar geleden of vijf jaar geleden stemmen we massaal nee tegen Europa. Aha. En waarom gaan we nu eigenlijk met z'n allen voor Europa? Ik wil best gaan betalen. Meer belasting en alles voor mijn vader. Zijn rollator of zulke soort dingen. Maar ik vind dingen als Zuid-Europa daar geld naartoe sturen. Ik ken die mensen niet. Hun maken zich niet druk om mij. Dus ik maak me ook niet druk om hun. Maar ja, ik maak me ook niet uh, uh, druk om, uh, om rollator. Ik maak me wel druk om uw rollator. En die van u zit er eerder aan te komen dan die van mij, denk ik. Ja. Ik heb een heel uh, stom probleem. Ik kan namelijk niet gaan stemmen. Hoe komt ik ben dat? gisteren teruggekomen uit... Uh... Uit het buitenland. En er zat in mijn brievenbus geen stemkaart. Nou, we gaan erachteraan. Ferry de Groot met zijn politieke nood. Ferry de Groot, een hele goede morgen met Verniers uit Nunspeet. Alles wordt, alles wordt duurder. Ik denk dat er duidelijk een, een kentering in mag komen. Oké, okay, meneer Verniers. One, two, Met dank aan Ferry de Groot. Ook dank ik debatexpert Roderick van Grieken en campagne-stratege Bart Jochems. Bedankt voor Bedankt. alle dagen dat jullie hier waren. Vanavond natuurlijk de uitslagen, ook hier live op Radio 1. En morgenochtend nog één keer de stemming van Nederland van half tien... tot twaalf uur met Felix Meurles en Sven Kokkelman vanuit Den Haag. Eerst hier nu op de zender Villa VPRO met Tesselblok en Ger Jochems. Ger, hoor je, wat gaan jullie doen zo? Ja, Carillon, hallo. Uh, ja, we gaan het toch ook eventjes nog over de verkiezingen hebben. Want ons Europese parlementariërspanel in Straatsburg... die knijpen er wel een oude dief hoe dit uit gaat pakken, wordt Nederland euro sceptisch. Ja of nee. De engelstalige pers die zegt dat dat van grote invloed is op hoe Europa überhaupt met zijn kiezers omgaat en Merkel die gaat invloed verliezen in Europa. Als wij euro sceptischer worden, lijkt mij zwaar overdreven. Gaan we het over hebben? En met China is er natuurlijk van alles aan de hand. Ruzie met Japan, ze zijn de vicepremier kwijt. Waar is die man? Hij moet wel de nieuwe leider worden. Economisch gaat het hartstikke slecht. Import daalt, scheelt ons export, kost ons banen. Gaan we over praten. Met Yin Chang, zij is Chinees nederlands journaliste. Maar eerst nu de hoofdpunten van het nieuws met Yuri Stubenetski. Radio 1, het NOS Journaal.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 Er kwamen in 1989 bij de wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest... 96 voetbalfans om het leven. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de politie en de hulpdiensten... ernstige fouten hebben gemaakt. Mogelijk stappen de nabestaanden nu naar de rechter. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan verkeersinformatie Er staan files op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen Zevenaar en Westervoort. Vijf kilometer, dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer open. Er staat daardoor ook fiel op de A348, Doesenburg richting Arnhem... voor Knopert-Velpenbroek, 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... voor Knopert, de Brisseplein 2. En op de A27, Gorkem richting Utrecht voor Nieuwegein, 2 kilometer. Dit is Radio 1, WPRO. Villa WPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO op deze buitengewoon spannende verkiezingsdag. En wij zijn niet de enigen die heel benieuwd zijn naar de uitkomst. Want de andere EU-lidstaten kijken met argusogen ogen naar wat er hier vandaag allemaal gebeurt. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, heeft vanochtend zijn toekomstplan voor Europa voorgelegd aan het parlement. In het geheel nog niet gehinderd door de mogelijke stembusuitslag hier. Alle reden dus voor ons om ons te gaan onderhouden met ons eigen euroforum vanuit Straatsburg. Na vier uur. En daarvoor praten we over China. Ook daar begint de economie te haperen. De sombere prognoses vliegen daar over tafel. En de beoogde nieuwe leider van de communistische partij... is al tien dagen spoorloos. Hoe nu verder? Dat en meer tot half vijf in Villa VPRO. En reageer vooral op wat u bij ons hoort via onze site... villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Somaliërs kunnen deze week gratis naar de dokter... op Hare Majesteits Rotterdam. Dat is een boot. En sterker nog, het is het vlaggenschip van het NAVO-escade... dat de piraten rond de Hoorn van Afrika bestrijdt. Operation Ocean Shield. Commandeur Ben Bekkering, goedemiddag. Goedemiddag. U bent commandant van het NAVO-vlootverband. U bent aan boord van de Rotterdam. Uh, waarom doet u dat eigenlijk, dat gratis medisch spreekuur van Somaliërs? Ja, de, de, de, mijn taak is uh, het bestrijden van piraterij. Dat heeft uh, uh, succes. De aanvallen nemen af en ook het aantal kapingen neemt drastisch af. Uh, dat betekent dat dat komt omdat we de druk op zee behoorlijk opvoeren. Dat blijven we ook doen. Maar we merken dat de piraten steeds meer gebruik uh, maken van het zich verschuilen uh, onder de bevolking. Ook het gebruik maken van lokale bootjes zoals DAO's om toch ongemerkt op zee te komen. Mm -hmm. Dat heeft ons ertoe gebracht om dichter onder de kust te opereren... om juist daar te zijn waar die piraten in eerste slag slaan. Mm -hmm. En zijn we langzaam maar zeker in contact gekomen met de bevolking... en komen erachter dat de, de bevolking genoeg heeft van piraterij... Eh, maar nog steeds wel een beetje sceptisch is over die marineinzet. Dat zien ze aan de horizon varen, maar ze hebben er weinig contact mee. En wij hebben gemeend om contacten te leggen met die bevolking... het vertrouwen ook te winnen en informatie uit te wisselen juist... Over de aanwezigheid van piraterij in hun dorpen. Het gaat er gewoon om dat je je bekend maakt. Dat ze weten met wie ze te doen hebben. Waarom jullie daar precies zijn. Dat je uh, uh, uh, een beetje masseert. Nou, ma masseert. Uh, we willen informatie delen. Ik denk dat uh, ook het dorp hier aan de kust van Somalië baten hebben bij het uh, bestrijden van piraterij. verdwijnen van piraterij. En uh, het is zijn juist de afgelegen gebieden van Somalië. ...waar die piraten zich ophouden en waar eigenlijk ook helemaal geen, geen hulpverlening of, uh, of überhaupt de overheid komt. En de kleine beetjes die wij kunnen doen, helpen er dan om het vertrouwen te winnen inderdaad, de informatie te delen... ...en zo met elkaar de piraterij nog effectiever te kunnen bestrijden. Ja, het lijkt heel erg op de, op, op, ja, op de tactiek in Afghanistan, hè, winning the hearts and minds van de bevolking... Uh. Uh, om ja. zo te zorgen dat ze, dat ze niet meewerken daar met de Taliban en in uw geval dan met, met die piraten. Maar in Afghanistan is dat maar, heeft dat maar een beperkt succes. Ja, ja ik, denk, ik denk dat het, dat het, zoals altijd gaat natuurlijk... Somalië een heel ander uh, land is. Je ziet heel nadrukkelijk hier dat de bevolking in grote getaan... Ja, Kijk, die piraten is natuurlijk een, een, een uh, georganiseerde criminaliteit. Die zijn er puur op ja. het winstbejacht. Er zit geen ideologie achter. Nee. Ik denk dat dat een groot verschil is. En je ziet ook dat die bevolking hier er echt genoeg van heeft. Het, het uh, ontricht maatschappijen of uh, zoals lokale gemeenschappen. Maar je ziet ook dat uh, dat de hele precaire economische balans die hier was, de handel met de Arabisch Girairaan bijvoorbeeld, volledig ontwricht is. En dat neemt ook elke kans voor ontwikkeling hier weg. Maar nou hebben we dus het nog steeds. Er, nou hebben het, ja? dus over de piraterij en daar heeft de bevolking genoeg van. Dan is het nog steeds niet een logisch gevolg. Dan gaan we ze medische hulp geven. U bent met ze in contact gekomen. Is uit die contacten naar voren ja. gekomen dat dat is waar ze zo'n behoefte aan hadden? Ja, aan, aan die medische hulp bedoelt u? Ja. Um, ja, dat is één van de dingen. Het, het, het lijstje, en dat zal uh, niemand uh, verbazing opwekken, het lijstje is, uh, ze hebben behoefte aan water, aan de basisvoorzieningen, aan zorg, aan onderwijs. Um, en, en daar is allemaal grote behoefte aan. Het stukje, uh, het stuk kust hier, een groot deel van de Somalische kust, daar is eigenlijk helemaal niets. En, uh, en we, wij zijn geen hulporganisatie, we hebben niet, uh, ik weet niet hoeveel, waterpompen bij ons. Er zijn een paar dingen die we kunnen doen. Daar is zo'n medisch spreekuur één uh, van de, de mogelijkheden. Wij, wij zijn niet een, uh, wat ik al zeg, we hebben geen hele pakhuizen vol met, uh, met, met medicijnen. We hebben een eigen medisch team, een, een zeer professioneel team, maar niet uh, in grote getallen. Dus wat wij kunnen doen, dat beseffen we heel goed, wij komen hier niet. De Somalische bevolking uh, voorzien van alle zorg die ze nodig hebben. Maar wij proberen kleine beetjes te doen. En een van de dingen die wij ook uh, willen doen is dat... ...dat de ervaringen die wij hier zien, het, de, de, de, de behoefte aan, aan, uh, aan, aan alle ja. voorzieningen, om dat ook te delen met iedereen. Nou, is, het een, is het ook een manier... Uh, dat, ik hoor iets op de achtergrond, dat, uh, dat bevindt zich aan boord van uw schip, denk ik, wat we nu horen. Maar ja, is, is, het ja, ook een, is het ook een manier om informatie in te winnen over die piraten van de, de bevolking? Ja, ja zeker. Uh, en eigenlijk... We hebben, wat ik al zeg, we zijn vanuit C steeds verder die piraterij gaan terugdringen, ja. maar je bent nu heel erg benieuwd van waar ze zich dan ophouden. Het aantal aanvallen is echt afgenomen. De laatste aanval die geregistreerd is geweest is uit juni, de laatste geslaagde kaping is al uit 10 mei, uh, maar ze zijn er nog wel steeds. Uh, ja. We weten dat, dat er nog steeds organisaties zijn die zich voorbereiden op, maar waar zitten ze dan precies? En waar bereiden ze zich voor? En ik denk dat daar de lokale bevolking een belangrijke rol in kan spelen. Ja. Zijn er veel mensen afgekomen op het eerste spreekuur? Ja, we hebben uh, toevallig net uh, de derde afgerond. En uh, dan is het toch zo dat je... En nogmaals, onze doorgangsbreedte is uh, niet uh, groot. Maar we hebben nu in totaal uh, zo'n 220 mensen uh, oh. gezien en, en geholpen. Dus over drie bijeenkomsten is dat best uh, redelijk. En uh, uh, we gaan nu kijken, uh, we, hebben, we leren daar zelf ook van, uh, hoe we dat precies moeten opzetten. Er zijn ook een heleboel dingen die wij niet kunnen behandelen. Dus veel staar, veel blaadontstekingen, waar we niet echt direct uh, uh, zeg maar de, echt alles aan kunnen doen. Uh, en die lessen willen we zeker ook meenemen en kijken of er in de toekomst breder gezien uh, wat mee gedaan kan worden. Oké, okay, commandeur Ben Beckering, goedemiddag. We spraken met uh, Ben Beckering, commandant van het NAVO-vlootverband uh, Ocean Shield op de... Haramaas in Rotterdam over medische hulp aan Somaliërs. Dank u wel. Pst. Eén minuut. De camping. Nou, op een gegeven moment gingen ze vast naar een bepaalde camping toe. En toen heeft hij besloten om die kippen mee te nemen. Ja Volgens mij had hij er dan een stuk of vier, vijf mee. Had hij een soort provisorisch hokje gebouwd. Ja, heel simpel: van hout en wat kippengaas.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 aan het naspelen was. Net zoals ik nu soms hem weer aan het naspelen ben. Als ik op zo'n afgedragen klompen rondloop. Ja, ik het hem zo weer zeggen. We zijn de laatste kleine boertjes. U hoorde één Minuut gemaakt door schrijver en dichter Nick de Vries. En ga voor meer minuten naar onze site vpro.nl slash minuut.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 dan Canada. Daar zorgt het BTW-systeem voor ingewikkelde situaties. Een 10 voor hoofdrekening is aan te bevelen als je in Canada woont. Margot Grant doet verslag. 8 beads at 35 cents each. So that'll be 8 35 plus the HST. So that will come to $3.14 with The HST. In Noord-Amerika is het heel gewoon. De btw wordt in de winkel apart berekend en komt bovenop de prijs. Je weet dus niet van tevoren hoeveel iets precies kost. In British Columbia, waar ik woon, is de btw 12%. Stel, ik wil een vaas kopen van 63 dollar. Hoeveel wordt dat dan? De verkoopster in de antiekwinkel in Gibsons heeft geen idee. 10 keer 63 is 6,30 dollar en 2 keer 63 is going to be what 1260, so a dollar 26 plus the six. I don't know. You have to have a calculator. It gets too complicated. En dit is dan nog het eenvoudige btw-systeem. We used to have twee taxes. One was a provincial sales tax, which was the PST. The second tax. The Tot voor kort waren er hier twee btw's: een provinciale en een federale. De een was 7% en de ander 5%. Eerst moest je de provinciale tax berekenen en dan de federale. To the retailer, the old was more Alleen voor de klant was dat lastig, maar ook voor de detailhandel... want die moest twee belastingen in de boeken bijhouden... met allemaal verschillende data van inleveren. Maar het was nog ingewikkelder, want er waren allerlei uitzonderingen. Op kinderkleding, schoolbenodigdheden en boeken bijvoorbeeld... betaal je wel de ene btw, maar niet de andere. Dus je staat in de Walmart en je koopt een boek, een trui... die zowel door een tiener als een volwassene kan worden gedragen... een potlood en een strijkplank. In 2009 kondigde de provinciale regering aan... dat de twee btw's samengevoegd zouden worden tot één btw van 12%. De uitzonderingen zouden worden afgeschaft. Voortaan moest overal BTW op worden betaald. De invoering van het nieuwe systeem ging 1,2 miljard euro kosten. Er was massaal verzet. Er werd een referendum geëist. De regering stemde toe en beloofde zich aan de uitkomsten zullen houden. Achteraf vertellen insiders dat de regering ervan overtuigd was... dat het referendum het niet zou halen. The referendum is over. The results vandaag: 54.7% voted yes to extinguish the HST. 45% voted no. So the tax will be scrapped. Ruim 54% van de kiezers was dus voor afschaffing van de nieuwe BTW. Begin volgend jaar wordt het nieuwe oude systeem weer ingevoerd. Weer een miljard. Hoe het nieuwe oude systeem eruit gaat zien en of de uitzonderingen allemaal weer terugkomen, is nog onbekend. De regering doet geen mededelingen, er komen verkiezingen aan. $105 plus, 12 procent, $117,60. Zou het niet handiger zijn om de belasting gewoon bij de prijs mee te rekenen? Verkoopster Deborah in Woods Gallery in Gibson City, de Dan wordt alles duurder. De kosten van alles worden Baggy van de antiekwinkel in Gepsen ziet er ook weinig in. I think I would to know what tax I'm ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoeveel ik aan BTW betaal... Dan kan ik me er tenminste druk over maken. About it. Het is wel fijn dat alles weer teruggaat naar het oude systeem, zegt Deborah. It seems to work for us. Um, uh, most Canadians have accepted it, and that's the way het is. Mensen met een laag inkomen krijgen BTW terug. Elke drie maanden krijgen ze 130 euro op hun rekening gestort. Dat blijft waarschijnlijk zo. Dan Canada morgen. Daar nee, dat hebben we net gehad. Ik bedoel natuurlijk China morgen. Want daar is het een helskarwei om überhaupt aan BTW-bonnetjes te komen. BTW-bonnen, dat heet in het Chinees faapjouw. En het is een heel gedoe om die te krijgen. Bij de kassa krijgen we hem niet. We moeten met een andere bon naar het speciale BTW-bonnenloket... waar die plechtig voor ons wordt geprint. Dat morgen dus, China. En we gaan het verder over China hebben. Dat is echt volkomen toeval dat dit morgen over China gaat. En dat we het nu ook over China gaan hebben. Namelijk met Yin Chang, Chinees-Nederlands journaliste. Hallo, goedemiddag. goedemiddag. Even over die, over die belastingen. Je vertelde net iets heel curieus over het Chinese belastingssysteem. Niemand weet wat hij betaalt. Nee, inderdaad. Niemand weet het. Mijn ouders bijvoorbeeld. Mijn zus, die wonen nog uh, in China. Mm -hmm. En die werken daar. Die weten het dus helemaal uh, niet. Ik heb ze nooit horen praten over hoeveel belasting ze betalen. En hoeveel uh, procent. Nou, niemand weet het eigenlijk. Wel dat er belasting wordt betaald. Dat weet men wel. Maar, maar hoe weet hoeveel... je dat dan eigenlijk? Nou, je... dat is een soort uh, common sense. Je weet dat. Ja, hoe komt. Dat uh, is de... geld. Inderdaad. Ja. Ja. Maar over BTV. Hè, wil je ja. even iets zeggen? Ja. Nou ja, kijk, je hebt wel. Hè, uh, die fap Dat is een bonnetje. Ja. Maar dat staat er dus niet. Hoeveel procent BTV is. BTV is voor de meeste Chinezen een onbekend begrip. begrip. Oké, okay. dus ja. je hebt wel een bonnetje? Ja. Maar uh, dan kon je, ik bedoel, daar word je zelf niet wijzer van. Nou, dan staat het bedrag natuurlijk. Hè. Maar verder uh, niet specifiek over hoeveel uh, uh, nee. het over btv gaat. Nou, we, we ik gaan vraag me uh, af of er dan uh, überhaupt de BTV. Er is. Daar ja, gaan we hopelijk morgen in metropores dus horen. Maar laten we het over ja, andere economische maar zaken even, hebben. Ja, China is nog altijd bekend als de economische groei met dubbele cijfers. Daar zit nu de klad in. En niet alleen daar zit de klad in. Ook in import zit de klad. En dat treft... Europa natuurlijk, want dat betekent minder export. En dat betekent minder banen. En vooral een land als Nederland moet het van zijn export hebben. Um, maar in China gaat het dus minder, want we gaan niet over onszelf klagen. We gaan het over China hebben. Uh, begint er gewoon de Chinees in de straat het al te voelen? Nou, eigenlijk uh, niet. Omdat, kijk, zo'n groeicijfer van 8 hè, is nog steeds best wel veel, mm -hmm. maar het is voor Chinees begrip al hè, aan de lage kant. Maar zo'n abstract cijfers zeggen de, de gewone burgers niets en de gewone burgers die denken alleen maar aan van hey, is er dan uh, is het uh, varkensvlees duurder geworden mm -hmm. hè? Ja. is de huizen, uh, zijn huizenprijzen uh, omhoog of omlaag gegaan daar gaan daar praten Gewoon ze de wel Dat zijn praktische over. dagelijkse dingen die je ja. meteen voelt ja. Ja. ja en is dat al zo of nog niet uh, die, die, die mindere economische groei... die daalt nog niet in het gewone leven neer. Voor de meeste mensen nog niet heel erg merkbaar. Maar ja. Dat wat zijn er de gewone, voor de ongewone nou, gewoon, mensen? Ongewone mensen, dan praten we dan over de partijleiders. Ja. Over de elite. Hè. Die hebben dan... Ja. Uh, Kijk voor de uh, uh, sociale uh, stabiliteit hè, voor de voor, uh, maatschappelijke stabiliteit, dan heb je dan een uh, stevige groei nodig. En daar uh, voor de, de politieke stabiliteit. Inderdaad, ja, ja. ja. ja. Dus dan uh, uh, die mensen maken zich wel zorgen daarover, mm -hmm. maar voor de gewone burgers, uh, ja, dat is gewoon een beetje te abstract voor hun. Ja. Dus het is niet zo dat wat je hier wel ziet, dat er in China volop heen en weer getwitterd wordt van jongens, er komt hier ook een economische crisis, uh, maak je borst maar nat. Uh, nee. nee, dat, dat niet. Uh, op uh, Twitter, uh, de Chinees versie uh, van Twitter heet Weibo, hè? Mm -hmm. uh, microblog, En daar hebben ze dus eigenlijk op dit moment niet daarover, maar wel meer over uh, de, uh, waar is de vice-president. President gebleven. Want die is kwijt. Al een die week is week, ik. verdwenen. Die ja. is al uh, sinds uh, 1 september verdwenen, dus meer dan tien dagen. Ja. En daar wordt er dan volop uh, op de Chinese uh, Twitter. Even volop, is de vicepresident uh, nu de dus vicepresident. Hij is de beoogd nieuwe leider van de partij en dus van het land. Het moet ergens in dus oktober de, gaan gebeuren. Uh, het moet ergens in oktober gaan gebeuren. En wanneer uh, in uh, oktober? Welke datum is nog mm -hmm. steeds niet uh, bekendgemaakt en dat is ook een uh, aanleiding waarom er heel veel gespeculeerd uh, ja. uh, wordt. Waar gaan Twitter. die speculaties heen? Welke kanten gaan die allemaal op? Die oh, het gaat over van, waar is hij? Is hij nou echt gewoon vanwege gezondheid uh, he, verdwenen? Of is er toch een bepaalde onrust op de, uh, uh, op de partijtop? Ja. Mm -hmm. En de Chinezen zijn heel erg actief uh, op uh, de Chinese uh, Twitter. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan Mogen heb... ze dat? Kan dat? Wordt daar niet enorm uh, met een... Dat gaat niet zo Ja, dus en dat wordt dus... Maar... Er, uh, kijk... Uh, de overheid controleert de, uh, het internet enorm, hè, heel veel. Maar dan toch, uh, de Chinese uh, webgebruikers zijn heel erg inventief. Er wordt volop uh, gediscussieerd. Uh, bijvoorbeeld over de vice president die ja. straks hè, president zou worden. Over die Xi Jinping. Mm -hmm. Nou, dan uh, gaat men dan uh, vragen van, nou ja, waar is Xi Jinping? En dat woord Xi Jinping wordt op een gegeven moment geblokkeerd of Jinping of Xi. Zodra ze die woorden zien, ja. Ja, dan een blokkade. Ja, ja, ja, ja, nou, ja, ja. ja. als je dus uh, gaat zoeken naar Xi Jinping, dan vind je niks meer. Ja. Maar goed, uh, maar zo inventief zijn de Chinese uh, uh, webgebruikers wel, dan zeggen ze van, oh. Uh, hoe gaat het met de kroonprins? Gaat het er goed? Is hij echt ziek of is er iets anders aan de hand? Ja. En dan op een gegeven moment dan, uh, is dat woord weer geblokkeerd... Was, en dan ja, vinden ze precies. weer iets anders. Ja, ja. Even nog over de, de, de Chinese politieke traditie van als iemand weg is. Ik las in een krant vandaag, dat als iemand zich een tijdje niet vertoont, en er komen geruchten, oh hij zal wel afgezet zijn, of in het gevangen zitten, en het is niet zo, dan wordt hij gelijk uh, voor de camera's gegooid, dat zoveel mogelijk mensen hem zien, dat is nu niet gebeurd. Zou dat erop kunnen wijzen dat ja. hij gewoon afgezet is, nou, hij, of gevangen zit? Nou, dat is ook wel een aanleiding waarom er dus, het is dus nu wel een beetje iets raars aan de hand, normaal gesproken, hè, is net als wat je net zei, hè, dan mm -hmm. Dan uh, wordt er dus de geruchten ontkracht. Mm -hmm. Maar nu gebeurt het er niet. Nee. En dan, ja, dan is het dus uh, ge, voor de uh, Chinese internetgebruikers hartstikke leuk. En het is echt een, een dikke pret. Dan gaan mm -hmm. ze heel veel daarover speculeren. Nou, zou jij zelf daar een speculatie op los durven laten. Waarom ze niet uh, inderdaad het meest makkelijke doen. Namelijk het bewijs leveren door hem te tonen. Ja, nou dat is dus... Uh, kijk, uh, wat we zeker weten nu, is dat we niet weten waarom. En, dat is het enige wat je zeker ja, weet. Dat, ja, dat is het enige wat, wat je zeker weet. En uh, we weten dus ook zeker dat, dat we niet weten waar hij, uh, waar hij nu precies nee, is. Maar, maar je, maar je zegt iedereen twittert te vrolijk op los, maar ik, ja. zou dan, ik zou het een beetje eng vinden. Want dat zou dus rustig kunnen betekenen, omdat het niet ontkracht wordt... Uh, dat er iets met hem aan de hand is, dat er een macht... Een gevecht aan de gang is, waar hij het slachtoffer van geworden is. En wat daaruit komt, dat kan voor de gewone mannen de straat... heel eng uitpakken natuurlijk. Nou, ik zou je dan uh, een, ja, een, uh, iets vertellen... Eh, over uh, wat ik zelf een paar weken geleden meegemaakt heb uh -huh. in Amsterdam. Ik, uh, ik, ik zat in een restaurant. En dan zag ik een Chinese uh, zaakman daar... met andere Chinese zaak zaakmensen. Ze waren dus hier in Europa op zakenreis. En... Uh, en toen dacht ik van ja, het is uh, mijn kans om dan hè, even te vragen hoe gewone Chinezen daarover denken, of uh, bijvoorbeeld over uh, de, de, de afzetting van Bo Xilai uh, ja, begin dit ja? jaar. Ja. Dus ik dacht van, ah, hoe kijken jullie nou uh, uh, tegen zoiets uh, aan? En toen zei die man van, nou heel kalm, die zegt ervan... Weet je wat? Uh, de buitenlanders zijn veel meer geïnteresseerd in dit soort dingen dan Chinezen zelf. Mm. En dat is zegt al wat, de gewone burgers ja, ja. in China op straat. Maar en die, die dat... maakt zich helemaal niet druk daarover. Maar, maar Jink, kan jij je voorstellen hoe dat komt? Is dat zo omdat, als het allemaal gaat zoals het gaat... die gewone Chinezen ook eigenlijk geen last hebben van die partijtop? Al dat ze gewoon in principe hun leventje wel door kunnen leven... Uh, zonder zich druk te maken over wat er aan die top allemaal gebeurt? Is dat het gewoon? Nou, het is meer zo dat hebben ze... Hebben ze niet zoveel last van ze als je je maar koest houdt? Nee, het is niet zozeer dat ze daar geen last van hebben. Het is meer zo dat ze dus eigenlijk... Weten, bewust of onbewust, ze weten dat ze toch geen invloeden daarop hebben. Ja, ja, ja. He, dus dan, uh, waarom maak je dan uh, zorgen daarover? He? Ja, maar eventjes los daarvan, even op een wat politieker niveau. Uh, kan er echt iets aan de hand zijn in, in die top, denk, denk jij? Het uh, uh, kan. Het uh, kan. Het uh, is heel goed mogelijk. Maar nogmaals. We weten dus nu nee. heel weinig. Ja. En er werd dus eerder gezegd, hè, gewoon door, door de uh, uh, woordvoerder van uh, Buitenlandse Zaken, Chinese woordvoerder ja? van de Chinese ja? buitenlandse. Er wordt, er wordt gezegd dat hij dan, uh, volgens mij hoor, als ik, als ik het goed heb, dat, dat hij dan uh, gewoond is geraakt hè, aan ja. zijn rug en een tijdens, een zwe in een tijdens Zwemmen of ja. whatever. Maar uh, dan. Zegt een, een, een, een, iemand, een blogger, die zegt: van, Waarom kan hij dan niet op rolstoel zitten? Wat hebben ze bijvoorbeeld tenslotte gezegd tegen Hillary Clinton? Ik bedoel, de verhoudingen met Amerika zijn altijd moeizaam, maar beter dan ze, lang, dan ze geweest zijn. Ze zijn heel erg afhankelijk van elkaar. Hillary Clinton, als minister van Buitenlandse Zaken, komt daar, hij verschijnt niet. Wat zeggen ze dan tegen haar? Ze kunnen moeilijk zeggen, hij is gevallen nou, in het zwembad en hij komt niet. Nee, dat... Uh, ja, Heb je enig wat, idee? Nou, wat ze precies tegen Hillary gezegd uh, hebben, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, zowel China als Amerika, hebben naar buiten toe gezegd dat er dan... Ja, zo is het gewoon geregeld en uh, alles is gewoon volgens uh, afspraak gegaan. Ja. Dus dan, uh, ja... Het blijft in duistertast, hè? Ja. Oh, dat zeker. Ja. En we weten dus ook nog niet wanneer in oktober deze hele macht in plaats, En ook niet tussen wie en wie. Maar, ja, er, maar er moet een keer wat gebeuren. Die man die komt boven water. Het kan niet zo zijn dat hij over twee maanden nog niet is. Nee, maar Chinezen zijn niet zo... Ik bedoel, goed, ze zijn heel erg geduldig. Hè? En, en de, de, zoiets is ook eerder gebeurd. Heel vaak, kijk, over gezondheid van de, partij top, van, van de partijleiders... Ik moet je onderbreken. Oh, sorry. Zincha. Dankjewel. De villa is na het nieuws terug. <laughs>